Meneer, ik kom een beroep op u doen. Ik bevind mij in grote verlegenheid. Wat ik ben. Oh, mijn godsdienst bedoelt u. Absoluut geen godsdienst. Geen god en geen gebod. U komt onmiddellijk. Nee, goed. Ik verwacht u. Dat is wel haast niet mogelijk, hè? Het is ons toegestaan dezelfde signalen te gebruiken als de brandweer. Het is dan ook vaak een kwestie van seconden. Als ik zo om me heen kijk... lijkt mij die haast deze keer wel overbodig. Maar dat kan men van tevoren niet weten. Wat is er, vriend? Uh, ik zie geen enkele zin in de verdere voortzetting van mijn bestaan... Ik ben van plan om er een eind aan te maken. Ik was dat eigenlijk al aan het voorbereiden. Als u dat ernstig van plan bent, waarom belt u ons dan op? Ja, dat is ook eigenlijk een beetje gek. Maar terwijl ik bezig was om alle naden met kranten dicht te stoppen... ...viel mijn oog op uw advertentie... ...en dat vond ik zo'n toeval dat ik niet kon nalaten om u te bellen. Ja, wie weet of de man die dan verschijnt niet nog een lichtzijde van het leven kan openbaren, dacht ik. Zo geef ik aan het leven nog een allerlaatste kans... Zag u de tussenkomst van onze advertentie als een vingerwijzing? Een vingerwijzing? Nee. Alleen een merkwaardig toeval. Maar zo merkwaardig dat ik er niet aan voorbij kon gaan. Dus toch meer dan een toeval. U zag er iets hogers in? Oh nee, ik zei u al. God zegt mij niets. Laten we dan eens alle dingen nagaan die een mens ertoe kunnen bewegen het leven voort te zetten. Het goddelijk gebod is lucht voor u. Het hoofdgebod van de natuur, idem dito. Met uw medemens hebt u geen band, maar geld. U hebt toch geld? Het leven kan toch een feest voor u zijn? Een feest. De ene dag vind ik nog afgezaagder dan de andere. Reizen, vrouwen, lekker eten, kunst. Wanneer dat allemaal zo is, dan kan ik u alleen maar adviseren... Stop de naden verder dicht, dan zet de gaskraan open. U sluit bij voorbaat alle wegen af, waarlangs u nog te redden zou zijn. U hebt mij voor niets laten komen. Ja, om u de waarheid te zeggen, zit ik veel meer in over de manier waarop ik er een eind al zal maken, dan over dat eind zelf. Een kamer vol ontplofbaar mengsel achterlaten? Nou, Zo'n erfenis gun ik mijn buren ook weer niet, al zijn ze maar volkomen vreemd. Dan bent u hoogstwaarschijnlijk onze man. Neemt u mij niet kwalijk dat ik mij nu pas echt aan u voorstel? Vertegenwoordiger van de SBZ. De SBZ? Ja, de commanditeur van Oudschap Steun bij Zelfmoord. Dus u bent geen geestelijke? Nee, wij werken onder de geestelijke dekman... om geen last te krijgen met de autoriteiten. Ons eigenlijke werk wordt niet getolereerd of het. Niet minder, menslievend is. En wat is dat werk dan, als ik vragen mag? Wanneer iemand vastbesloten is een eind aan zijn leven te maken... en hij heeft er een moed niet toe, dan komen wij hem te hulp. Wij zijn als het ware aannemers van zelfmoord. Nou, als dat zo is. Ik heb met alles afgerekend. Gaat u gang, meneer. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zo hard lopen wij niet van stapel. Wij zijn geen hulp voor onbesuisden. Ja, ik ben geen onbesuisden. Ik loop al jaren rond met dit plan. Het is onze vaste stelregel dat wij nooit pardoes iemand van kant maken... ook al wil hij dat nog zo graag. Laten wij er nu eens rustig bij gaan zitten... dan zal ik u met de werkwijze... en de condities van ons instituut bekendmaken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat erin. De ondervinding leert nu eenmaal... ieder mens heeft zijn lievelingsmethode, zijn lijfmethode. En die staat erin, want er staat alles in, ook die van u. Ik zal dit exemplaar bij u achterlaten... ...dan kunt u het op uw dode gemak bestuderen. Wel graag weer terug naar gebruik. Nou, eh... ...nou goed. En als die bedenktijd van drie dagen om is, hè? Wat dan? Moet ik dan bij u komen of komt u bij mij? In de Kataragut vindt u een apart hoofdstuk... ...over de mogelijkheden van plaats en tijd. Deze dus zijn in verband met onze hele opzet... ...natuurlijk van het grootste belang... En uh, moet ik dan op het eind van de derde dag op al deze punten een beslissing hebben genomen? Ja, anders kan de zaak geen voortgang hebben. Ja, maar dan zit ik toch wel weer voor dezelfde moeilijkheid als waarvoor ik u geroepen heb. Dat is te zeggen, voor de gevallen waarin iemand geen keuze heeft kunnen maken... Uh, ...zo'n besluiteloosheid komt vaker voor dan u denkt... ...hebben wij een speciale aanbieding. Dat is onze surprise dood. Daarbij... ...worden methoden plaats en tijd geheel aan ons overgelaten. Ja, maar dan zit ik misschien dagenlang in angst. In angst? Dat noemen wij in blijde verwachting. Ik kan u deze surprise zeer aanbevelen. De verantwoordelijkheid voor een eigen keuze wordt u op die manier bespaard. Postume, tevredenheidsbetuigingen kunnen wij u helaas niet overleggen... ...anders dan zou dat... Ja, behalve natuurlijk wanneer zo'n overval een keer mislukt. He? Dat is nog nooit gebeurd. Wij werken fijn over. Om u de waarheid te zeggen... Die surprise lijkt me wel iets voor u. U bent, geloof ik, niet zo besluitvaardig. Zal ik hem dan maar voorlopig voor u noteren? U kunt er binnen drie dagen altijd nog op terugkomen. Nou ja, ik, uh, ik heb geen bezwaar. Dan zullen wij het voorlopig daarop houden. Ziezo. Dan moeten wij nu overgaan. Tot het zakelijke deel van onze transactie. Het zakelijke gedeelte? Jazeker, u zult begrijpen dat dit niet lang tot liefde werk is. Ons instituut zit op hoge kosten. Wij nemen uitsluitend eerste rangskrachten in dienst en die zijn enorm duur. Nee, nee, nee, nee, aan mijn handen kleeft geen bloed. Ik zit in de commerciële sector van ons bedrijf, maar ons comité van uitvoering kost handig veel geld. Wij kunnen onze service dan ook alleen maar blijven bieden wanneer onze cliënten bereid zijn een groot financieel offer te brengen. Een offer is het niet eens. Geld maken wij immers voor u totaal overbodig. Hoe groot is uw vermogen, als ik vraag me? Ja, ik denk zo uh, om en nabij de 2 miljoen. En um, hebt u vrouwen en kinderen? Nee, nee, dat heb ik u al gezegd. Ja, als dat zo was, dan zou ik nooit tot deze stap hebben kunnen besluiten. Hè? Schitterend. Dus... Geen erfgenamen in de eerste graad. In zo'n geval moet het hele vermogen aan ons worden overgedragen. Het is wel een beetje veel, hè? Dat is betrekkelijk. Voor ons misschien wel, maar voor u is het. in elk geval een non-valeur. U moet wel bedenken ah, dat. Wat kan het mij ook schelen waar het blijft? Als ik maar weg ben. Dat is een wijs woord, meneer. Dan zullen we nu maar even het contract opmaken. Bij dit contract verplichten wij ons dus u te doden op een door uzelf te bepalen wijze... ...en u verplicht zich daar tegenover om aan het einde van de derde dag op ons kantoor... ...al uw contanten en effecten en de titels van uw onroerende goederen te deponeren. Benevens de volmachten om die ten hypotheekkantoren te doen overschrijven. Mag ik u dan verzoeken hier uw handtekening te plaatsen, ja... Dit contract wordt niet in het duplo opgemaakt. Aan uw exemplaar zou u toch binnenkort niets meer hebben. en Dan lopen wij maar de kans dat het in verkeerde handen terechtkomt. Zo. U doet net alsof er uh, nog meer te verhapstukken valt. Dat is ook zo. Er blijft nog een belangrijk punt om te bespreken. Hebt u wel eens over uw begrafenis nagedacht? Nee, eh, nog nooit. Ja, als het leven zelf iemand koud laat, dan kunt u wel nagaan hoeveel zo'n begrafenis hem interesseert. Hè? Toch zult u ter aarde moeten worden gesteld. Ja, Kunt u me niet gewoon ergens laten liggen? Dan verschijnt toch altijd wel een of andere opruimdienst? Meneer, wij leven in een geordende maatschappij. Een maatschappij die niet alleen de dood, maar ook de doden respecteert. Wij voelen ons tegenover onze clientele verplicht bij elke zaak te zorgen voor een behoorlijke afwikkeling. Wij moeten onze slachtoffers recht in de ogen kunnen zien, meneer. Ja, maar is dat zuiver een kwestie van geweten of hebt u daar nog iets anders mee op het oog? U raad. Ah. Met een goede begrafenis wordt niet alleen ons geweten, maar daarnaast ons belang gediend. Kijk, het is zo in elkaar. Aan ons instituut is namelijk als zusterinstituut een begrafenisonderneming verbonden. Ah ja, ja, ja. twee handen op één dode buik dus. Nou ja, als u mij na afloop een behoorlijke begrafenis wilt geven, mij best, maar dat laat ik dan graag aan u over. Ja, maar zo eenvoudig is dat. Dat kunt u niet aan ons overlaten. Kijk u eens. Een goede begrafenis is voor ons een uitstekende reclame. Ja, maar verlangt u dan dat ik u in alle bijzonderheden... een bij mij passende uitvaart beschrijf? Nee, meneer, dat hoeft u niet. Wij hebben het u veel gemakkelijker gemaakt. Bij deze nodig ik u uit op de ochtend van de vierde dag... dus wanneer u onherroepelijk besloten bent... een bezoek te brengen aan onze showroom... Er vindt u doodskisten van elk mogelijk type en ik twijfel er niet aan of de kist van uw keuze is daarbij. En hebt u eenmaal de kist, dan hebt u ook de koets, want elke kist wordt in een bijpassende escorte naar uw laatste rustplaats gebracht. Wij staan garant voor de eenheid van stijl. Nou, dat klinkt dan allemaal bijzonder geruststellend, hè? Dus u gaat ermee akkoord? Ja, Ik zal mijn uiterste best doen om u op alle punten tevreden te stellen. Vannacht om twaalf uur gaan uw drie dagen in. Wij verwachten u dus aan het eind daarvan op ons kantoor... om het financiële gedeelte af te wikkelen... en op de ochtend van de vierde dag in onze showroom. Dan moet ik mij verder excuseren. Het is vandaag een drukke dag. Adieu, meneer. Tot ziens. Zijn die die kisten allemaal van de laatste dagen? Wel, nee, deze zijn niet echt. Dit zijn onze dummies. Mummies? Nee, dummies. Loze modellen. Om een beter idee te geven, papier maché. Ah. Als u het goed vindt, zal ik u een eindje weghelden. Degenen die vinden dat ze te groot worden voor deze wereld, kiezen deze. Ik heb er eentje gehad, die kon de slakkengang van de cultuur niet meer verdragen, zoals hij dat noemde. Maar voor u komt die geloof ik, niet in aanmerking. Deze zal misschien beter bij u passen. Dit is het kistje voor een man die geld en gezondheid aan vrouwen en drank heeft verbrast. Elke lijn van deze kist is frivol. Zelfs het grondvlak heeft de welvingen van het menselijk lichaam. Hij verdraagt, net als de vorige, een schat van bloemen. Dit type, dat hebben onze statistieken aangetoond... wordt gemiddeld door de grootste vriendenschaar gevolgd... en door het kleinste aantal familieleden. Nou, wat denkt u ervan? Ja, ik heb in mijn leven weinig frivoliteit gekend... Ik heb er zelfs nooit een vrouw in toegelaten. Oh, hebt u een hekel aan vrouwen? Nou, oh, Dan zijn we gauw klaar. Nummer 43, eigen ontwerp, nemen ze allemaal. Nee, u begrijpt me verkeerd. Ik heb me wel met vrouwen ingelaten, maar nooit zover dat ze een deel van mijn leven gingen uitmaken. Het bleek elke keer dat het op mijn geld was gemunt, zodat ik in de hele liefde niet meer kon geloven. Oh, dan is het wat anders. Dan moeten we maar weer de rij afgaan. Misschien is deze dan wat voor u. Een echt Cromwell-meubel. Alles rechttoe retanen van dik hout. Wij garanderen 300 jaar in elke grond. Hoort u maar eens van een klank. En voor wie is deze nu waard, hè? Uh, voor de puriteinen, De lui die geen oog hebben meegekregen voor het bekoorlijke leven. Ze maken het voor zichzelf zo dor dat het niet meer vol te houden valt. Oh, uw maatschappij zou een sombere bijdrage kunnen leveren tot de psychologie. Somber, somber in dit geval natuurlijk wel, maar lang niet altijd. Nou, deze is dus niets voor u, of zo wel. Ja, ik voel me daar niet stoer genoeg voor. En het mooie van deze wereld heeft me wel niet aangetrokken, maar het lelijke net zo min. Let u dus op deze lijn. Hij geeft de indruk van zweven en van snelheid. Hij zakt toch net als iedere andere kist naar beneden? Het idee van vliegen en zweven komt niet bij me op. Deze laten we ook niet zakken. Ziet u die reeltje onderaan? Zoals een schip te water gaat. Zo dus schiet deze schuin in. Maar dan doe ze in de grond. Heel indrukwekkend. Deze kist is iets meer. Van buiten lijkt je heel wat, maar van binnen is het allemaal spint. Geen stijl, geen goede lijn. Weet u wie deze er altijd uitpikken? De holle profeten, de rotte rotterregerers, de voze geleerden. Ze kloppen niet eerder bij ons aan dan dat ze ontmaskerd zijn. Zo'n kist is in drie jaar werd finaal verrot. Oh, dit is een mooie. Oh, wat elegant, klein. Deze is weer voor een heel ander soort mensen. Zij die hun jeugd maar niet kunnen vergeten. Hierin keren zij terug naar het verloren paradijs. Mijn jeugd was geen paradijs. Als de dorens er nog aan zaten, zou hij beter bij mij passen. Toch zou deze u wel staan. Rozenhout en dan met roosmarijn. Ah, u kijkt naar het allerliefste kistje aan de overkant. Dat is ons mini-model, ingelegd met rozenhout... Het sluit zo nauw dat het elke overledene weer jong maakt. Voor hen die niet ouder willen worden. Ach, u kent ze wel. De mannen met altijd een bloem in hun knoopsgat. Ik dacht dat niemand die bij uw firma aanklopt ouder wil worden. Nou, u hebt gelijk natuurlijk. Maar deze mensen lopen vast op de ouderdom zelf. Ze wensen hun lichamelijk verval niet af te wachten. En daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Ach, meneer, doet u niet zo'n moeite voor mij. Stopt u mij maar ergens in. Tegen uw vertegenwoordiger heb ik meteen al gezegd... dat het me niet kan schelen in wat voor hout ik ter aarde besteld wordt. Dat weet ik. Maar of het u interesseert, ja of nee, daar gaat het niet om. U moet in de kist die bij uw karakter past. En dat kunt u alleen zelf beoordelen. Enige medewerking van onze klanten zijn wij wel gewend. Nou, neemt u mij niet kwalijk. Ik had uw belangen een ogenblik uit het oog verloren. Nou, meneer, ik heb u zo het een en ander laten zien. Excuseert u mij. Onze kisten spreken voor zich. Neem uw gemak van. Haast hebben we absoluut niet. En mocht u besloten hebben, links bij nummer 17 zit een belletje. Succes. Oh, ik vergat nog u te wijzen op iets dat misschien een richtsnoer kan zijn. Ziet u dat tafeltje met dat dikke boek? Mm -hmm. Dat is ons album De Het bevat de namen van onze klanten. Kistgewijze verangschiet met aanduiding van leeftijd, beroep, laatstgenoten adres en uitverkoren methode. Hm. U zult verbaasd zijn wat u in dat boek allemaal niet aantreft. Korifeeën uit cultuur, wetenschap en kerk. Um, iedereen mag hier maar vrij in bladeren. Wij vrezen geen indiscretie. De geheimen van de firma zijn bij onze immers goed geborgen. Nogmaals, succes. Ik laat u nu alleen. Dan kunt u rustig... We ja. mag alles bekijken. Neemt u vooral de tijd. het landschap. Ah oh, ja, het mini-model. Ach, ik weet het niet. Het trekt me wel het meeste. Gewoon even meten. Linkerhand in de zij. rechter op de grond zwemmen. Even vasthouden hier. Kan ik u misschien van dienst zijn met een centimeter? Ik heb er toevallig in mijn tasje. Nou, uh, eigenlijk graag. Ja. Kunt u erin? Nou, maar net hoor. De schouders, daar zit het op vast, denk ik. Z zou je die even willen meten? Uh, het is Kiele Kiele. Oh. Was uw jeugd een paradijs? Op geen stukken na. Oh, maar dan is dit de verkeerde kist voor u. Deze is voor mensen die altijd terugverlangen naar hun jeugd. Ach, die lui, die zeggen maar wat. Maar waarom staat u hier te passen en te meten? ja Dat weet ik eigenlijk zelf niet. Mijn jeugd was geen paradijs. Maar als ik ooit in mijn leven een moment gelukkig ben geweest, dan was het als kind. Zo was het bij mij eigenlijk ook. Hoe kwam dat? Interesseert het u? Ja, ja. Mijn ouders hebben mij niets geleerd van de dingen die andere mensen gelukkig schijnen te maken. De mijne ook niet. Ik geloof niet eens in het geluk van die anderen. <laughs> Alle geluk is leugen. Schoonheid is leugen. Vriendschap is leugen. Tedigheid is leugen. En liefde is de grootste leugen. Mijn ouders haten elkaar. De mijne ook. Ik was dertien toen ze stierven. Oh, ik veertig. Oh, wij zijn hetzelfde. Dan is dit ook mijn kist. Zou ik erin kunnen? Nou, als ik erin kan, dan past u zeker. Oh, vrouwen zijn altijd breder in de heupen. Met u nou eens bij mij? Hmm. Even nou. nou, wat vind er iets. Ik ben het bang voor je. Dan maar even passen. Hé? Eh? Nou, die er even uit en dan passen. Net als in een jurk. Nou, waarom ook eigenlijk niet? Vooruit, even dat witte fantoon eruit halen. Jeetje. Het weegt hard niet. Voorzichtig hmm. alleen, wacht even. Ik stap erin. Geef me even uw hand. Oh, huh? gegoten. Nou, eh. Uh. Kom, kom er maar gauw weer uit, hè? Ik, ik, ik vind het leuk. <laughs> de ring gaat gemakkelijker dan de raak. Kom maar. Zo, zo. zo, dat is dat. Lieten uw ouders u veel geld na? Uh, ja, ruim twee miljoen. En u hebt ook alles moeten afgeven? Dat was de voorwaarde. Ja. Ik ook, anderhalf miljoen. Wij leggen hun geen windeieren. Beide van hatende ouders, beide jong wees, beide vermogend. Welke methode hebt u gekozen? De surprise? Oh, ik ook. Ach, nee. Ik ook. Hoe oh, is het mogelijk? Nou, zullen we het hier dan maar samen ophouden? Eens kijken, wat zei die man ook alweer: uh, mini -motor. Nee. Als we eenmaal gekozen hebben, kan het elk ogenblik gebeuren. Wie weet of er tussen die doden niet een levende ligt met een stem kunnen onder zijn laken. Ja, maar dat willen we immers toch. Ja, maar nu nog niet. Nog niet meteen. Ach, nou, nou, stil maar. We hebben nog niets gezegd. Bent u opeens bang geworden? Wij praten met elkaar, zoals ik nog nooit met iemand heb gepraat. Of het tegen mezelf is, in mezelf. Ik wou dat dit niet plotseling afbrak. We kunnen toch wel even tijd winnen? Door ...onze keuze uit te stellen. Dan raak ik mijn hand nog eens aan, zoals daarnet. Dit geeft me een gevoel dat ik niet ken. En aanstonds over een uur... ...is dit allemaal koud. Als je elkaar aanraakt, zoals wij nu... ...verlang je daar niet meer naar. Als we nou gewoon zeggen dat we geen keus kunnen maken. Uh. Uh. Ik zou werkelijk niet weten welke ik moest kiezen. De een is nog mooier dan de ander. Als er nu eens staat te luisteren, weet hij het tenminste. Kom. Oh. Oh, snel. Hoe lang dacht u nog nodig te hebben? Uh, dat kan ik onmogelijk zeggen. Goed, dan kom ik over een poosje alweer eens horen. vond ik wandelende mensen belachelijk. Net zoals dit bijvoorbeeld. Mm -hmm. oh. Of zo. Hm? Oh. Oh. Oh. Er gebeurt iets in me. We zijn op weg naar een geheim. Het spijt mij verschrikkelijk, maar mijn keus is nog niet gemaakt. Uw toonzaal geeft mij gewoon het ambaradus. Ik denk dat ik nog wel een tijdje nodig zal hebben. Dan verdwijn ik weer. Wij van onze kant hebben in het geheel geen haast. Ons hele leven zijn we dood geweest. En nu, hier, komen we pas tot leven. Als we al die verloren jaren met elkaar mochten inhalen. Maar dan zijn we toch zeker gek als we dat niet doen. We verdomme het gewoon een kist te kiezen. Als die vent straks komt, zeggen we het hem recht in zijn gezicht. Oh. Wat, wat, is, wat is er, kindje? Ik voel me hier niet veilig meer. Waar hebben we hier maar vandaan? Ach, nu we elkaar gevonden hebben, kan ons toch niets meer gebeuren? En die dode poppige koud papieraf trekt zich daar nou wat van aan. Onze toekomst, waar we beide van af wilden, die hebben we op het laatste ogenblik gered. u langzamerhand tot een resultaat gekomen? Ja, tot een heel belangrijk resultaat. Wij zijn van gedachten veranderd. Hoezo? Nou, we willen het niet meer. Hoe bedoelt u dat? Wij willen verder leven. Wij zijn uw instituut erg dankbaar dat het ons bij elkaar heeft gebracht. Ja, maar, maar dit is de vierde dag. Zeg, wat denkt u wel? U hebt een contract en dat is geen voortje papier. We kunnen u toch zeker van uw verplichtingen ontslaan? Van onze verplichtingen ontslaan? Meneer, waar houdt u ons voor? Denkt u dat wij uw vermogen zomaar zonder tegenprestatie wensen te incasseren? Ons instituut is al jarenlang op zuiver morele basis gegrondvest. Dat is geen akte van schenking. Kunnen we dat daar dan niet van maken? Daar ben ik best toe bereid hoor. Denkt u alstublieft wat meer juridisch. U kunt van een tweezijdige overeenkomst niet zomaar een eenzijdige maken. Alleen omdat u elkaar een beetje aardig vindt, wat morgen trouwens weer over kan zijn. Ik hield u voor een ernstig mens. Een mens in wiens leven geen plaats is voor frivoliteit. Frivoliteit? Bah, wat een. Stil nou, liefje. Mij dukt dat wij onze prestatie geleverd hebben, meneer. Niet helemaal. U hebt ons het genot van uw begrafenis toegezegd. Dat kunt u alleen gestand doen door te overlijden. Ja, maar dat is moord. Dat is u hebt het getekend. Nou, kiest u nu rustig uw kist en wacht de verdere uitvoering van onze overeenkomst af. Wij doen deze keuze niet. Dan kunt u ons ook niet begraven. Dat is contractbreuk. Als u weigert een keuze te doen, dat doen wij hem natuurlijk voor u u begraaft haar niet, hoor. Wij begraven haar wel. En met u wil ik een woord apart spreken. Niet alleen weigert u zelf uw verplichtingen na te komen. U hebt een tweede cliënt van ons bewogen hetzelfde te doen. Dit nemen wij u dubbel kwalijk. U hebt aan ons de keuze gelaten op welke wijze u gedood wilde worden. Ik verzeker u dat we bij die keuze terdege met deze feiten rekening zullen houden. Kom, rennen. Denk maar niet dat jullie over de grenzen veilig zijn. We zijn een internationale organisatie en we zullen jullie weten te vinden, waar ook ter wereld! Hoe oh, je het hou ik zo niet vol. Niet slapen, niet eten, opgejaagd worden als een stuk wild. Je hebt gelijk. Oh. Bovendien hebben we geen geld meer. Laten we naar mijn huis gaan, daar zullen ze ons voor verwachten. Dat we die voorsprong kregen door het stoplicht. Anders waren we die laatste nog niet kwijtgeraakt. Laten we hier niet eens naar binnen kunnen gaan. En Aldo zijn het weer anderen. Ja, Eén man zou het onmogelijk vol kunnen houden. Dag in, dag uit achter ons. En wij dan? Wij moeten het wel Aldoor vol kunnen houden. Oh, ik zeg je, ik kan niet meer. Ja, bij ons gaat het om het leven. En bij hen niet. Dit noem ik geen leven. Vonden voel ja, Dat stopt ook niet in de catalogus. Wij hebben de surprise. En daarin zijn ze misschien helemaal niet aan een catalogus gebonden. Ik weet wel dat ik liever dood ben dan dit. Oef. We vluchten niet verder. We blijven hier. Wat er ook gebeurt. Deze nacht wil ik ongestoord met jou. En wat daarna gebeurt, daar wil ik niet overdenken. Dit is in elk geval de nacht van ons leven... Of zouden ze? Nou, nee, dat geloof ik niet. Als een elektra. <tap> Die stonden allebei wel in, in hun catalogus. Oh, oh ik, ik tril nog na. Ik, ik tril van angst en geluk tegelijk. Wist jij dat het kon? Ja, dat is de regel. Elk geluk brengt meteen de angst met zich mee om het te verliezen. Die uitspraak lijkt me nog afkomstig uit je voorbije periode. Nou. Zeg, wordt hier vaak gebeld? Nee hoor, niet zo vaak. Maar we zijn hier veilig genoeg. Het huis ligt aan twee kanten open. Hè? We moeten ons in staat van verdediging brengen. Weet je wat? We beginnen met het bed hier naartoe te halen. Ja. moet je me wel even bijhouden. Ja. Kom maar. zie. Dan doet het me denken aan die kistenshow. Een tweepersoonskist hadden ze er nog niet bij, maar deze past mij in elk geval uitstekend. <laughs> Veel beter dan dat nauwsluitende mini geval. Maar hij... Hij wiebelt. Hier, links, wiebelt hij. Daar moet wat onder. Weet je wat, wat dacht je van het portret van mijn vader? Oh. <laughs> <laughs> Zo goed? Nee... Wiebelt nog? Nou, mevrouw dubbel. O, onder elke pot een ouder en dan vooruit, maar jongen. Oh, nee. <laughs> oh, voor het eerst van mijn leven lach ik echt. Oh, waarom heb ik toch niet eerder gelachen om alles? Oh, waarom komt het allemaal zo laat? Nou, kom op. ...en onze verdediging denken. Hier, help je hem even mee in de boel te barricadeer? Ja. Boeken uit die kast. Zo. En even plezier, mooi. Ja, kijk. Als ze willen, dan kunnen ze er natuurlijk altijd inkomen. Dat is geen kunst, maar... Zodra ze beginnen te rammen, dan is meteen de hele buurt gealarmeerd en daar zijn ze bang voor. We leven toch nog altijd in een geordende maatschappij. Uh, volgens mij hebben we nu alles. Eens kijken. keukengerei, keukengerij, een voorraad blikken. gatcomfort, lucifers, water. Het is net of we gaan kamperen. Weet je dat ik nooit gedacht heb dat het leven zo kon zijn? Romantiek en liefde zijn geloof ik twee kanten van hetzelfde. Nu begin ik wat van al die schrijvers te begrijpen. Net nu we hun boeken als borstwering moeten gebruiken. Het lijkt wel alsof er nooit iets mag kloppen in deze wereld. Behalve tussen mm, ons. Mm -hmm. oh. Oh. Ik heb een ontzettende honger. Heb je nog niet ergens wat staan? Ja. In de ijskast staat nog een pan met hete bliksem. Drie dagen oud. Oh. Wat Heb je O jee, het eten brandt aan. Het is de eerste keer dat ik eten echt lekker vind. Zou het komen omdat we drie dagen zo wat niets gehad hebben? Volgens mij is het veel dieper. Nu vinden we het leven heerlijk. Dus het is standhouden ervan ook. Ik voel zo'n groot geluk dat ik er haast bang voor ben. De Griekse goden gooiden haast altijd roet in het eten als ze vonden dat het geluk van een sterveling over de schreef ging. Nou, misschien doen andere goden dat ook wel. Of anders de mensen wel. Een overgroot geluk vinden ze onbehoorlijk. Dat kunnen ze niet met rust laten. Nee. Maar wacht, ik heb nog wat. Dat kan ons nu van pas komen. Nee? Oh. Kijk, hier heb ik het mee willen doen. Er zitten acht schoten op. Alleen, ik kon het niet. Maar als we dit ding moeten gebruiken voor onze verdediging... aarzel ik niet, dat verzeker ik je. Hier, ik stop hem onder mijn kussen. Dan kan jij er ook bij. Wat romantisch dat we onze liefde gewapende hand moeten verdedigen. Net zoals het in de boeken staat. Nooit heb ik geweten wat ik in dit leven te doen had. Nu weet ik tenminste één ding heel zeker. Jouw beschermen. Waarom gaan we eigenlijk niet naar de politie? Wie zal ze toch wel de baas kunnen? Ja, daar heb ik al lang aan gedacht. Maar weet je wat het is? Die geloven ons niet. Er is toch zeker geen mens die ons gelooft... als we dit verhaal vertellen? Wat kunnen ze nou vinden? Een doodgewone begrafenisonderneming? Niks aan te zien, alleen wat luxueus. Weet je wat er gebeurt als we dat doen? Er komt een dokter bij... en dan stoppen ze ons in een gekkenhuis. Ja, en daar gaat ieder naar zijn eigen afdeling. Nou, dan zien we elkaar nooit weer. We zouden er anders wel veilig zijn... Ja, dat geloof ik ook niet eens. Als ik denk aan het album, hè, dan moet ik die luiter van een ontzettende hoop geld hebben. En daarmee kun je overal doordringen. Ze hebben mensen in dienst van alle markten thuis en tot alles in staat, die zich kunnen vermommen tot elk willekeurig personage. Zijn er ook vrouwen bij? Mm -hmm. Haast altijd. En vaak hele mooie. Het schijnt dat zulk werk juist voor mooie vrouwen een grote aantrekkingskracht heeft. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin zo'n vrouw eerst nog een nacht van liefde. Stil. Uh, wat heerlijk dat wij tenminste vannacht... voor die bende veilig zijn. Die revolver, die revolver. <tie> ja, daar heb ik hem. Wat? Jij. Jij bent er één. Oh. Jij bent er zelf één. Oh. Jij hoort erbij. Net als de vriend oh. van dat kantoor, nu weet ik het. Nee. Ja, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Hè? Je met mij opsluiten, hè? Oh. Met de revolver onder dat kussen. En straks als ik slaap, klik. Oh. De kogel door mijn hersens. Weg ben ik. Moord. Zelfmoord? Natuurlijk. Meneer heeft zich in zijn eigen kamer doodgeschoten. Dat kan niet mooier. Dat ik een hekel aan het leven had, dat was algemeen bekend. Hoe kon ik zo stom zijn? Zeg het maar. Zeg het. Zeg dat je bij hen in dienst bent oh, geweest. Oh, oh, wat een smicht. Wat een gemeene vent. Ja, wat ligt je nou te jammer en te zuchten? Je was het toch al, hè? Jij was al voor mij in dat gebouw. Jij was er eerlijk. Even... Ik, toen ik kwam, was jij er al. Ach, dezelfde dag, dezelfde kist, dezelfde methode, hetzelfde karakter. Dat ik zoiets voor toeval kon houden. Nou, mooi toeval. Van tevoren uitgedacht. Ach, hoe kan iemand zo geraffineerd zijn en zo'n schurk tegelijk? Dat ik die praktijken kende, dat hadden jullie niet gedacht, hè? Goed, eerst van mijn leven ben ik mijn ouders dankbaar... dat ze me de achterkant van het leven hebben laten zien. O, waarom heb je dit zo vreed gedaan? Ik heb toch niet gevraagd om extra wreedheid mij eerst het leven leren liefhebben voor het me afgenomen wordt. Zeg op, hoeveel van die dame? Krijg je per uur betaald of per morgen? Leugen, leugen, alles is leugen. Maar zo'n gemene leugen als jouw liefde heb ik me nooit kunnen denken. Oh nee, probeer het maar niet te ontkennen. Oh, oh, oh god, oh Oh ja, oh ja. Ga maar een potje Janko ook. Nou, dat helpt niet. Hoor. Oh, en God ook niet. Die zal gek zijn. Je mooie gezicht gebruiken als loka's voor de dood. Daar heeft hij geen medelijden mee. En ik ook niet. Goed. Ik heb erom gevraagd. Ik heb om de surprise gevraagd. En dit is er heen. Ik kan me niet beklagen. Wat een komedie, die achtervolging. Die trok me hierheen en daarheen. Wat een wonder, zeg, dat ze zo'n kwijt kwijtraken. Ze wilden me hier naartoe hebben. Dan ging het gemakkelijker. Dit huis is natuurlijk van de onderneming. Het surprise-huis. Wie weet hoeveelste ik hier al ben. Wat let me eigenlijk om de rollen om te keren? Vooruit. Nou, spelen we het woord. Jij wou immers dood. Nou, dood zul je. Stil, verroe je niet. Ik ga voltrekken waar jij voor speelt. <lacht> Wat zullen ze kijken als ze jou hier vinden straks in plaats van mij. Vooruit, maar laat hij maar schieten. Liefde bestaat toch niet. Dat is wel duidelijk nu. Dan hoef ik ook niet meer aan het leven te hangen. Dan ben ik weer net zover als drie dagen geleden. Eén tel en ik ben eruit. Uit alle ellende. Waarom schiet hij niet? Waar wacht je nog op? Alsjeblieft, doe het, want ik wil je weg. Oh, Arlette, oh, ik hou van je. Ik hou van je, wat een vergissing. Oh, het scheelde maar een harenverwarder geweest. Ja, natuurlijk. Met de volgende koor had ik toch zeker meteen mezelf. Oh, oh, zeg het niet. Zeg het niet. Ik heb al door het gevoel over een man achter me staat, die zegt... ...hebben we lief hoef ik schiet... U heeft geluisterd naar de Surprise, een hoorspel van Marijke Hoenkamp, Edith Lucassen en Mark Kok, naar een verhaal van Belcampo. U hoorde Luc van der Lagemaat als Eugene, Barbara Hofman als Arlette, Jérôme Reehuis als SOS-employé en Ad Hoeimans en Paul van der Lek als begeleiders. Techniek: André Jansen, Hans-Rikker de Koe en Bram Hengeveld. Regie Marlies Cordia.